Op de A6 richting Muiden bij Almere Zand 4 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 3 kilometer. En tussen Heerlen en Herzogenraad in Duitsland rijden geen treinen. De oorzaak is een wisselstoring en een vertraging meer dan een uur. Mijn zoon doet eindexamen. Hij heeft hard gewerkt, maar ik maakte me zorgen.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 Hartelijk welkom. 4,5 minuten over 10, het laatste uur van de nieuwsshow. Over de minuut of 20, Ingrid Hogevorst die uh, de boeken heeft meegenomen. Ingrid, wat heb je? Ja, ik heb uh, allereerst Hans Keilzon. Hè. Veel schrijvers hebben natuurlijk de pech dat de boeken die ze schreven... dat die pas echt succes krijgen en als meesterwerken worden aangemerkt... als ze dood zijn. Hè. Postume kaskrakers zoals Richard Yates bijvoorbeeld, hè, de Amerikaan. En natuurlijk Sander Maraay, de Hongaar. Nou En Hans Keilzon, inmiddels 101, ja, die ja, is die Net oh, dat is dus ontzettend leuk dat hij dus de renaissance van zijn eigen werk meemaakt. En dus als eregast dit jaar bij het boekbal werd ontvangen. Weliswaar in een rolstoel, maar hij was er. Allemaal en... ontstaat door een kritiek in de New York Times. Dat ga ik straks, nou, oh, ga ik straks allemaal vertellen. Want ik heb ook zijn vrouw opgebeld, zijn vrouw gesproken. Hoe dat nou allemaal precies... Uh, zit, want zij weet dat helemaal. In ieder geval, de aanleiding is dat nu zijn derde roman, en dat is eigenlijk zijn debuutroman, uh, nu uit is. Das Leben geht weiter. Dat het leven gaat verder. En straks ga ik het vertellen. Dan de nieuwe Esther Freud. Ik denk dat de meeste luisteraars haar wel kennen. Uh. Haar zevende roman, uh, Een kwestie van geluk, uh, is daarin volgt ze een groep studenten op een toneelopleiding in Londen. Een hele beroemde toneelopleiding. Uh, en daar ga ik straks iets over vertellen. Allemaal over dat boek. En ze is, moest duidelijk even een appeltje schillen met een aantal mensen. Ah. Maar dat doet ze altijd. Dat is heel leuk. Maar met een glimlach ga ik hem vertellen. En dan, uh, heel leuk, Sofia Tolstoy. Uh, de vrouw van Leo Tolstoy. Die was ontzettend boos toen haar man er die Kreutzersonate schreef. Ja. Een, een verhaal waarin hij zich nogal vrouwonvriendelijk uitlaat. En eigenlijk is het een pleidooi voor zijn eigen seksuele onthouding... waar hij zich helemaal niet aan hield. Enfin, zij sloeg terug... Met een roman, want ze kan heel goed schrijven. Een zuivere liefde. Het boek is nooit uitgekomen tijdens haar leven. Pas 75 jaar na haar dood. En nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling... bij uh, Atheneum Polak en van Gennep. En vertaald door Eva van Sant. En het is heel erg leuk. Er zit heel verhaal aan vast. Dus... Oké, okay, dat dus sloeg uh, terug. En nee. nog, dat en meer dus over een minuut of twintig. We hebben het ook uitgebreid over de liefde vandaag. De liefde waar Remco Verwe naar op zoek is in zijn boek De Liefdesmarkt, een handboek. En Corine Kolen vertelt ons over haar boek Hoe Mannen Liefhebben. We besluiten deze nieuwsshow met een gesprek met kunstcriticus Rutger Ponsen... over de grootste schenking sinds de Tweede Wereldoorlog. Een regentenportret van Frans Hals aan het gelijknamige Haarlemse Museum. Maar eerst een ongelijke prijs. Precies. Een ongelijke want, strijd, maar een ongelijke prijs. Ja. Want de Marathon van Utrecht op Tweede Paasdag richt zich dit jaar in ieder geval vooral op nieuwe nationale helden. Voor de winnaar met onvervalste Hollandse trekken ligt er een hoofdprijs klaar van 10.000 euro. En mocht er dan, zoals altijd, een Keniaanse loper als eerste de finish passeren, dan moet hij genoegen nemen met 100 euro. Hoe deze maatregel is gevallen bij de Afrikaanse lopers... dat weet Jos Hermers, managers van heel veel Ethiopische en Keniaanse loopwonders. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, eh, het is bij u goeienacht, want u bent in Boston. Hè? Het is echt ongelooflijk dat u bereid bent ons te woorden staan. Daarvoor dank. Eh, ik, ik neem ik aan dat er een of andere marathon daar is. Ja, de maandag is de Boston Marathon. En, en zondag is de Londen Marathon. En de Marathon ook zondag. Het is marathonseizoen. Alle bijna alle grote marathons zijn in het voorjaar in april. En in het najaar in oktober. Dus uh, druk, druk, druk. Ja, we, he, he, hebben de Keniaanse en Ethiopische lopers die u begeleidt. Hebben die al vernomen wat Utrecht doet? Namelijk 10.000 voor een eventueel Nederlander. En 100 euro voor hun? Nou, ze hebben het wel vernomen, maar die zijn er niet zo mee bezig. Ze zitten ze nog niet zo heel veel op internet en die zijn er niet zo mee bezig. hebben iedereen focust zich op zijn eigen wedstrijd. Ze laten het een beetje van zich af van zich afgeleiden. Ze hebben niet echt een uitgesproken mening erover. Nee, maar ik neem ook aan dat er dan niemand richting Utrecht reist. Nee, maar Utrecht, moet sowieso in Nederland zijn. Nederland organiseert heel veel goede marathons, heel veel goede wegwedstrijden in het algemeen. Grote, je hebt natuurlijk Rotterdam net gehad, Amsterdam en Naja, uh, Eindhoven, NCD. Ja, als je dan nieuwe marathon of een nieuwere marathon in Utrecht uh, begint, dan ja, ik zie het meer als een marketingstunt. Wat moet je doen? Uh, je hebt een veel kleiner budget dan uh, de grotere marathons in Nederland. Ja. Dus hebben ze hebben zich gewoon willen onderscheiden. Ik denk niet dat uh, ik ken Laurent van Keulen, de organisator ken ik ook wel redelijk goed gedaan om te discrimineren, maar ik, bedoel, ik kan me voorstellen, je kunt het wel opvatten, discriminatie, dus ik denk, ik zie het meer als een eenmalig of, uh, iets, of een, of een bepaalde manier van aanpakken om, om je te onderscheiden als marathon, uh, want het feit dat we er nu over praten, anders had niemand over die trainwaten gesproken. Nee, dat is waar. Uh, ik zie, ik zie het een beetje zo meer, maar ja, als het echt een trend zou worden, dan, dan, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En ik weet niet hoe je dat zou... Dan, dan is het natuurlijk wel uh, dis discriminatie, ja. Ja, want, want ze zou natuurlijk ook toch gewoon een, een Nederlandse kampioenschapmarathon of zo in Utrecht kunnen lopen. Dan heb je die buitenlandse lopers niet. Dan heb je dat ook geregeld? Nee, dat klopt. Maar het Nederlandse kampioenschap is het verwaande. De beste de Nederlandse toppers liepen vorig jaar, vorige week, Koen de Heijmakers, Hilder die liepen in Rotterdam. En Nederlands kampioenschap is in oktober in Amsterdam. Dus de uh, ja. Ja, Battle of the Dutch is al <laughs> een beetje. Ja, dat kan uh, dus ook gaan. Het gaat er helemaal niet op, want er zijn niet, zijn niet de beste Nederlandse atleten. Ja. En, uh, maar goed, het is een manier om te zeggen: hé, hey, we willen onze aandacht trekken. Aandacht geven aan de Nederlandse atleten. Het is natuurlijk al heel moeilijk om tegen de Afrikanen te lopen, die ja. zijn zo overheersend. Het is zo fantastisch. En uh, dat is meer de insteek voor Ik denk ik. Ik heb, ik, heb, ik heb het niet bedacht, maar ik, ik kan me de, de denkwijze daarachter uh, voorstellen. Het is ook al het Gebeurt in in Wenen is het al eens een keer gebeurd. Dan heeft gezegd oké, wij concentreren meer op bijvoorbeeld op de Europeanen. Dus het is niet helemaal nieuw, maar het gebeurt maar af en toe. Omdat je als je marathonlopen lopen serieus wil nemen, dan heb je gewoon die fantastische Afrikaanse atleten nodig. Ja, maar verder maakt zich dus niemand hier boos over. Nee, ik geloof dat de Keniaanse bond een beetje gereageerd heeft. Mm. Uh, meneer David, Okeo, okay, oh, die ken ik ook wel, maar het is natuurlijk ook logisch dat hij ook, zo'n stukje politiek, dat hij, in, in, hij kan natuurlijk niet zeggen nou, Ni, Nairobi, well, prima, ga je gang. Dus, uh, maar, maar, en, maar ja, uh, men, men is het er niet mee eens, maar men maakt nog geen groot punt van als echt grote marathon zoals hier, Boston, Londen, Rotterdam, Amsterdam, uh, New York, als je het allemaal gaan doen. Maar bijvoorbeeld New York in november hebben we ook altijd een extra prijs voor de Amerikanen en dat doet niemand moeilijk over. Het is dus zo dat dus als Amerikaan de New York-maand ontbindt, of het prijzengeld van New York van maand van de 1 tot de 10, als de Amerikanen daarbij zit, wordt zijn prijzen geld verdubbeld. Eerst. Ja, dus uh, dat, dat, dat kun je ook opvatten als, uh, als, als een discriminatie, maar dat, ja. Zij zegt gewoon, ja, als een Amerikaan is het zo moeilijk als die vierde wordt... Dan. en het prijzengeld is dus 50.000 dollar... dan krijgt hij 100.000 dollar of hij of zij. Dat nou ja, zijn ze van harte gunten. Er, er is eigenlijk best nog goed nieuws, want een in, Nederland, in Kenia... de Nederlandse zakenman, en die heet Gert-Jan van Wijk... die heeft gezegd, ja zegt dit is maar allemaal te gek. En die vult, als er toch een Keniaan mocht winnen... in ieder geval dat prijzengeld aan tot uh, 10.000 euro. Dus er zijn wel mensen die ook wow. daar, in ieder geval in Kenia... Ja, precies, dat is zo goed ja. nieuws, toch? Fantastisch, ja, heel leuk. Ja, fantastisch. Oké. Okay. Ja. Nou, hartelijk dank voor uw uh, vroege opstaan. Ik zou zeggen, dat uh, duikt dan maar lekker weer in. Ja. Tenminste, ik neem aan dat, dat, u, dat u niet wakker blijft. <laughs> nee, dat doe ik nog okay. heel veel. Ha -ha hartelijk dank, u ook. U hoorde dus Bedankt. Jos Hermes. Het uh, ging over uh, de Keniaanse en Ethiopische atleten, die dus mogelijk een ander startbedrag, nee, winnaarsbedrag krijgen bij de marathon van Utrecht. In de periode van hun leven waarin mannen en vrouwen zich doorgaan settelen en een gezin stichten, zo rond de. Tussen de 25 en de 40 zijn er anderhalf keer zoveel mannen vrijgezel als vrouwen. Renzo Ferwer ondervond wat dat kan betekenen. Hij wilde dolgraag een vriendin, maar bleef tegenwikend en dank single. Volkskrantjournaliste Corine Kolen is al 25 jaar gelukkig met dezelfde man... met wie ze drie kinderen heeft. Maar ze vraagt zich desalniettemin af wat mannen en vrouwen bindt. In haar boek Hoe mannen lief hebben... waarvoor zij beroemde en minder beroemde mannen interviewde over de liefde... probeert zij een antwoord te vinden op die vraag. Wat vrouwen willen, heeft Renzo Verwer onderzocht... door te daten via internet. En de neerslag daarvan is te lezen in zijn boek De Liefdesmarkt. Een handboek. Ze zijn beide bij ons te gast voor een gesprek over de liefde. Corinne Kolen, hartelijk welkom. En Renzo Verwer ook. Um, ja, ik begin, eh, begin bij jou. De liefde, ja, dat verveelt eigenlijk nooit. Hè. Het is een onderwerp <lacht> waar je al heel lang mee <lacht> bezig bent. Heel lang die fantastische rubriek Hij, Zij in de Volkskrant. Ja. Helaas opgehouden, maar goed... Ja. Uh, ja, waarom houdt de liefde ons toch altijd maar weer zo bezig? Hè? Zouden we het nou zo het nog niet weten? Ja. Ja, ja, waarom houdt de liefde mij zo ja. bezig? Ja. Nou, dat kan ik Zeker. je uitleggen. Dus oh. ik, weet, wat ik altijd mooi aan de liefde vind... is, is dat uh, het zo ontzettend ongrijpbaar is... en dat het, het, het geluk... Je kan wel liefde hebben, maar het, de momenten van geluk... Die zijn natuurlijk maar heel kortstondig. En dat is waar iedereen altijd naar op zoek is. En uh, daar gaat de hele literatuur over. Alle films gaan erover. En uh, ik vind het mooi als mensen mij kunnen uitleggen... wat dan hun moment van geluk is. Ja. En, uh, en je bent echt... op dat Die, die mannen, die, je denkt, daar dat wil ik meer van weten. Hoe die ja, vrouwen Ja, ik had net een boekje gemaakt... waarin ik die vrouw heel erg aan het woord liet. Dus het lag heel erg voor de hand om nu een boek te maken met die mannen. Ja. En uh, ik ik wilde inderdaad weten um, ja, wat, wat, wat, waar mannen op vallen. Wat ze leuk vinden aan vrouwen. Wat ze, wat ze opwint. En, um, en was wat, dat vaak verrassend? Ja, ik vond het heel verrassend, ja. ja ik, vond, ik vond vooral dat mannen uiteindelijk veel romantischer... En um, ja, wil ja, hoe lullig dat ook klinkt... Mm. Nee, dat romantisch niet, is, romantisch ja. is een raar woord. want ja. Dan denk je aan rode rozen, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, het gaat om hele kleine dingen. Zoals uh, Arnold Grunberg, die dan die nou vertelt dat hij... Uh, heel erg gefascineerd uh, uh, uh, door een vrouw. En dan uh, op het moment dat hij zich afvraagt hoe haar badkamer ingericht is, of wat ze in haar badkamer heeft staan, dan is hij zo opgewonden dat hij met haar naar bed wil. En ik vind dat, ja, sorry, ik vind dat geweldig. Dat soort. Of Stefan Verweij die vertelt dat hij heel erg blij wordt van zijn vrouw die met vuile handen uit de tuin komt. Weet je? Ik vind dat heel bemoedigend en ik word er heel blij van. Nou, het ja. grappige is ook, als je het leest, ik denk dat de meeste mensen het ervoor hebben dat liefde eigenlijk voor, ook voor de buurman hetzelfde is als de liefde die hij beleeft. Ja. Dat het een soort iets universeels is. Uit jouw boekje blijkt dat werkelijk elk ander interview een totaal andere invulling ja, is. He? Ja, en wel. dat is wel een eye-opener, vind ja. ik. Ja. Dat het eigenlijk dus helemaal niks universeels is. Ja, nee, precies. Ja, precies. Er is niet een mannenliefde. Maar het is wel zo dat door, <kijkt> tenminste, dat had ik door al die mannen te interviewen. krijg je wel, het wordt wel steeds een heel klein tipje van de sluier gelicht. Waardoor je aan het eind van het boek denkt. tenminste aan het eind van het boek toen ik het af had. Toen dacht ik, oh ja, het is toch anders dan ik van tevoren had gedacht. En dat, dat zit hem inderdaad oh. daarin. Ja. Nou, die mannen waren ook wel behoorlijk openhartig hoor. Want ja. ik las, toen ik die stukken las, toen vroeg ik me af. Uh, stel dat je mijn man had geïnterviewd. Ja, hè? Wat ik graag wil doen. <laughs> Nee, maar je gaat je afvragen... wat weet ik eigenlijk van hoe, hoe mijn eigen man naar mij kijkt. Ja. Weet je, dat, ik, ik, ik, ik ben overtuigd dat je nee. zelfs daar niet eens alles weet. Nee, maar dat blijft. is ook zo, want je hebt nooit zo'n gesprek met iemand. Je ja. praat daar nooit zo lang. Want die vrouw van Stefan van die, die was echt ontroerd hierdoor. Want was die wist soort, het niet. Die wist dat niet, nee. Nee. Maar wat zoeken mannen in een vrouw? Uh, nou ja, er is dus niet één ding wat nee. mannen in vrouwen zoeken. Maar uh, wat, wat mannen wel heel belangrijk vinden is uh, gelukkige vrouwen. Wat ik ook al heel erg opmerkelijk vond. Niet mysterieus, niet van die zaggerijnige, uh, ja. weet ja. je wel, maar gewoon gelukkige vrouwen die een zelfstandig leven leiden. Ja. Eigenlijk zoals wij. Ja. Nou meneer, oh, we meneer. hebben nog iemand aan tafel zitten. Nee. Uh, Renzo Verwe, die heeft dus een boek geschreven met eigenlijk een handleiding. Hoe het allemaal moet. De liefdesmarkt. Een handboek. Uh, zegt u het maar. De, de, de man kan dus op vele manieren naar de vrouw kijken. Maar de vrouw kijkt op een andere manier naar de man, hè? begrijp ik uit uw boek. Ja, ik heb besloten om, uh, om de visie van uh, de man uh, ja. en de ervaringen van de man is, uh, diep op papier te zetten en uh, daar zeer diep in te gaan graven in mijn uh, eigen geestesgesteldheid. Mm -hmm. Ik denk een jaar of tien geleden, ik was 28, toen, uh, ja, toen was ik op een gegeven moment een paar relaties achter de rug. Ik was alleenstaand en begaf mij op de zogeheten datingmarkt, ja. want het ging niet meer vanzelf kwam ze niet automatisch meer tegen. Je in. bent de auto om nog in de kroeg te gaan N zitten nou, op een gegeven moment. kan nog wel. Ik ben nog uh. steeds een grote kroegdief hebben, maar, nee, maar het ging niet vanzelf. Ja. En dan loop je als man, ik, maar ik weet van meer mannen... het is een onderwerp wat best wel leeft onder mannen... Uh -huh. loop je tegen dingen op. Je loopt tegen allerlei uh. um, tegen grote misverstanden op. Tegen Zoals? Nou, uh, het idee dat vrouwen geëmancipeerd willen zijn in de liefde... of het idee dat je niet mag zoeken in de liefde. Tegelijkertijd moet je een happy single zijn, maar je mag niet zoeken. Tegelijkertijd moet je heel veel seks hebben. Nou, het is een van de, de meeste alleenstaanden hebben weinig seks... omdat ja. ze er te veel moeite voor moeten doen. Uh, nou, mensen binnen relaties hebben eigenlijk na een jaar ook... blijkt uit onderzoek toch ook weinig seks meer. Mm -hmm. Dus ja, um, je loopt tegen, tenminste ik, maar heel veel mannen. Je loopt op een gegeven moment tegen heel veel misverstanden op. Ja? Uh, ik ben een man die daarmee worstelt. En ja, na een aantal datingervaringen, zowel binnen als buiten het internet. Ja, besloot ik om langzamerhand daar iets over op te gaan schrijven. Het was daarmee ook een, een, een, een zelfonderzoek en een maatschappelijk onderzoek. Mag ik eens proberen ja. samen te vatten wat mij daar in ieder geval van bijgebleven is. Ja. Dat u eigenlijk als stelling heeft, ja, een hoop mannen die willen gewoon wel een vriendin hebben. Iets waar ze... Mee om kunnen uh, gaan, die van hun hout, mm. waar je praktisch gezien niet te veel gezin mee hebt en gewoon samen kan leven. Terwijl die vrouwen uh, allemaal ideeën hebben, ja, die doen allemaal alsof ze de koningin van Lombardije zijn, alsof ze de permanente hoofdprijs zijn en eisen stellen waar wij als mannen geen enkele manier aan kunnen voldoen. Dat, uh, zeker de alleenstaande vrouwen hebben daar die neiging, ja. Vrouwen binnen relaties. Soms ook, het hangt er een beetje van af. Het, uh, ik denk dat vrouwen die op een gegeven moment heel lang in een relatie zitten... dat die wel wat, wat reële beeld hebben over, uh, over de liefde. Die, die beseffen heel goed, vrouwen die erover nagedacht hebben ook, zoals uh, Corine. Die beseffen heel goed dat ja, het niet de hele tijd geluk is. Geeft u uh, eens voorbeelden waaruit duidelijk wordt wat u daarin bedoelt? Ja, je zou eens op een, op een datingsite moeten gaan kijken, Peter. Dat, uh, dan, dan, ja, dan, dan zie je toch dat, dat uh, man en vrouw... maar wat vrouwen soms denken te kunnen verlangen van een man... daar word je echt uh, niet goed van. Ze zijn veel eisend. Ze vinden ja. dat ze heel erg leuk zijn. Terwijl u zegt, zo leuk... Zijn ze? Nou, niet als je je zo presenteert. Waarschijnlijk zit er ook iets heel leuks in, in die vrouwen zelfs, hoor. Dat, dat geloof ik heilig. Alleen uh, als je, je op een bepaalde manier presenteert, dat je echt denkt van hallo. Hoe, hoe is dat dan op die bepaalde manier? Ja, die manieren. Nou, de voorbeelden staan in mijn boek. Het is echt ah. soms van ja, um, dan, dan, dan dan willen ze uh, alles. Uh, gevoelig zijn, de, de man moet gevoelig zijn, maar ook uh, heel sportief. Hij moet ook naast je op de bank hangen, hij moet naar je luisteren, maar uh, wel op precies de goede manier. Hij moet uh, macho zijn, maar ook een softie. Nou ja, en alles het liefst op het moment dat het haar uitkomt. En u zegt: mannen hebben een realere kijk op zichzelf dan oh, vrouwen. Maar mannen zijn toch wel gewend om inderdaad. Um, het is om daar wat makkelijker naar te kijken, ja. Het ja. is ook een kwestie van vraag en aanbod natuurlijk ook. Ja, dus, dus zijn... Vrouwen zijn wat selectiever doorgaans met hun seksualiteit ja. dan mannen. En daarom uh, zijn mannen gemiddeld minder kritisch, tenzij je een hele beroemde man bent. Er zijn er bent. ook minder vrouwen op die markt beschikbaar als mannen, begrijp ik uit je boek. Ja, ja. Uh, tot een jaar of uh, 55 in Nederland, in de leeftijdscategorie tot 55 jaar... zijn er uh, meer mannen vrijgezel uh -huh. dan vrouwen. Na 55 jaar is het andersom. Ja, uh, Corinne Kolen, dat verschil hè, wat uh, Renzo uh, uh, beschrijft... Uh, de mannen zijn wat reële en vrouwen zijn soms wel uh, extreem veel eisend, uh, Herken je daar iets in? Nee. Jij nee. hebt mannen binnen relaties geïnterviewd. Nee hoor, er nee, zijn ook mannen buiten relaties. Je hebt het ook mm. heel lang dat hij, zij uh, gedaan. Voor ja. Ja. ja, nee, zeker. En, en ook in mijn boek zijn ook mensen buiten. Gabriel Guzman bijvoorbeeld, die, is, uh, mm. die had geen verhouding op dat moment. Uh, nee, nee, ik herken dat niet. Ik vraag me ook af als hij het daarover heeft, of dat dan een speciale leeftijd is, of dat niet inderdaad de meisjes of vrouwen Kom. zijn tussen de 25 en 40, weet ik, weet Kom, ik niet. Het heeft ook met alle en ik vraag me ook af: heb je, heb je, ja. hoe, hoe komt het dat die vrouwen zo veel eisend zijn? Door waarom begrijpen die vrouwen niet dat liefde juist bij uitstek iets is wat je zelf, wat je maar moet overkomen? Ja, ik snap het ook niet. Waarom ze zo. Ja, het is een... Maar heb je dat is... dan niet uitgezocht? Het is de heersende cultuur, er staat wel wat, een uh, aantal dingen in over mijn boek. Het is toch de heersende cultuur waar ze zich erg toe laten beïnvloeden. Uh, de romantische films en dan toch denken: van uh, ja, uh, kennelijk is het leven zo. Vervolgens merk je wel als vrouwen langer alleenstaand zijn, dat het alleen maar erger wordt. Dat hun, hun, hun eisen... romantische fantasieën en hun eisen. En ja. er is dus niks mis met de fantasie natuurlijk. Nee, maar wel als die je leven beïnvloedt. Maar je hoort vrouwen Zwaar. uit die categorie waar jullie het over hebben, mm -hmm. hoor je vaak zeggen ja, uh, mannen zijn er eigenlijk niet. En als die mannen er zijn, zijn ze of getrouwd, en oh, ja. dan, dan kunnen ze nog wel leuzen. Maar als ze niet getrouwd zijn of vrij zijn... Dan is er wat mis. Dan is er ja. a wat mis. Dan hebben ze of een moedercomplex of ze zitten alleen maar te zeuren over hun vorige ex en zitten nog eindeloos vast aan de scheiding. Kortom, je kan er allemaal eigenlijk helemaal niks mee. Klagende vrouwen in die sector zijn er volgens mij heel veel. Of is dat zat. niet zo, Corinne? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, uh, ja, ongetwijfeld zijn ze de veel ja, ik kan niet zeggen dat ik ze dagelijks tegenkom. In mijn omgeving zijn ze niet. Nee, maar dan... Ja, misschien. Je, kun je ken, ja, Ingrid, ja. Nou, het valt me op dat in de bladen, de bladen, die de, de, de hele reeks van uh, vrouwenbladen. Mm -hmm. en, en soms dan pak ik ze allemaal, koop ik ze, ga ik ze allemaal doorkijken. En, en volgens mij hebben ze daar hun beelden vandaan. Wat je ja, daar allemaal ja, word de hele tijd vertelt. Ja, uh, hoe het moet. Mannen nou, nou. met, moedercomp met ja. moedercomplexen. Mannen ja. ja. kunnen niet vrijen. Ja. Hoe je ze moet leren te vrijen. J Jij denkt dat dat ze kent, keer, kent wel eet, iets, ja? Door die met jou wil ik een keer koffie drinken, Ingrid? Oh, yeah. mm. ja. Jullie ja. komen er wel uit, hoor. <laughs> nou, goed. Wat uh, ja. Peter zei, dat, is, dat uh, zeggen heel veel vrouwen. Maar de ja. grap is dat ze volgens mij van al die dingen... Uh, waar ze zeggen dat die mannen last van hebben... er is iets mis mee, ze hebben een moedercomplex, ze zijn fout, ze zijn zus... dat ze er volgens mij zelf behoorlijk last van hebben ja, maar ja maar, dat kan natuurlijk ook niet anders. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk dezelfde, uiteindelijk gaat het om dezelfde problematiek. Mm -hmm. Maar u zegt ook, of jij, jij zegt ook ja. in je boek dat vrouwen tegen mannen vaak kwetsend zijn, hè? Huh? Ja, ja, dat kan, het kan heel ongeval, het is, een, het is een fenomeen waar weinig aandacht voor is. En Terwijl een kijk, man er niet mee weg zou komen op die manier. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, ja met een aantal dingen komt een man niet makkelijk weg. Dan, mee. dan, dan zou die uh, uh, uh, met als nou, vrouw vijandig ja, bestempeld nou, worden. Nou ja, als, je, als je na een one-night stand een, een, een vrouw laat weten dat je niet zo'n behoefte eraan hebt, dan moet je dat heel omzichtig brengen. En... Waarom? Je kan beter helemaal niet ja? meer bellen. Ja, ja mijn, ook ja. Nee, maar ja. goed, ga verder. Een vrouw kan daar uh, heeft dat toch altijd. Ja, je hebt toch altijd als man geleerd. Van, ja, je, moet zijn, uh, je mag een vrouw niet kwetsen. Dus je moet het heel omzichtig brengen. En, dat soort dingen. En dat, is gewoon heel, dat soort dingen zijn heel moeilijk. En heb je zelf wel... niet gewoon heel veel een teleurstellende ervaringen achter de rug. Ja, een hele zwik, Ja, <laughs> Ik heb trouwens ook een heleboel positieve ervaringen achter de rug, die ik ook beschrijf in het boek. Ja. Maar wat, ik, wat mij opviel, ook toen ik dat boek las... en, wat je, en nu weer, mm -hmm. is dat je ervan uitgaat dat alles eerlijk moet zijn. Want ja, waar... dat is dat een, een fout van me, inderdaad. <laughs> nee, maar ga even door, Corrie. Nou ja, waarom zou... ja. het is inderdaad zo misschien... Ja. Dat, wat, heeft hij ook gelijk dat vrouwen mm -hmm. met meer egars behandeld willen worden... Mm -hmm. en dat mannen en vrouwen, die zijn niet hetzelfde. Nee, nee, dat, dat, dat, dat klopt, ik heb ik helemaal gelijk in. ja, ja. ja. Nee, dat klopt ook, ja. Ja, maar, maar je... die, die, die, die grondstelling van hem... Van dat, uh, want dat is uiteindelijk wat hij zegt ja. in zijn boek... dat vrouwen dus op geen enkele manier eigenlijk... Een reële kijk op hun eigen ja, situatie en ja. zichzelf hebben. Ja, ja. Nee, dat is, dat is inderdaad dom. Althans, ja, volgens mij sowieso dom. met een boodschappenlijstje. Mm -hmm. naar een, überhaupt op zo'n internet te gaan zitten. Want bedoel, als ik naga die, die tien mannen waar ik mm. echt verliefd op ben geweest. Dat zijn allemaal mannen waarvan ik denk, ben ik daar verliefd op? Mm. Ik, bedoel, dat, ik zou die mannen nooit met een boodschappenlijstje... Mm. Maar de grap de... is, het speelt zich ook af buiten internet hoor. In ja, nou, oké, okay, maar dus überhaupt. Is, ja. je, je, je, mm -hmm. je komt er niet met zo'n... Nee, natuurlijk niet. Uh, ik, ik kan twintig eigenschappen mm -hmm. van mijn man opnoemen. Waar ik enorm op zou afknappen. Geweldig. Dat ga ik niet doen. Heel goed. Maar. Nee, maar de de. de, de, de, de. Het boek van Renzo gaat natuurlijk heel erg over een soort vraag en, en, en aanbod, hè. En, en het boek van jou gaat juist over de subtiele kant van de liefde. Het zijn eigenlijk twee totaal ja, verschillende precies. zaken. Ja, dat is ook zo. Bij hem is ja. het meer economie. Ja, en ja maar Ik heb meer... in mijn boek toch ook wel op een gegeven moment de niet-economie beschreven, toch ook gewoon. Ik ben heel sterk. Uh, ik, nou is mijn gevoelens op een rij gezet en ja. ik ben in elk gevoel gedoken in geilheid, in liefdesverdriet. Ik denk, laat ik het nou allemaal maar eens opschrijven. Mm -hmm. Kijken hoe ver ik kan gaan. in uh, Herken je in mijn iets zin? Uh, van wat Corinne zegt? In dat die man misschien wel romantischer is dan de nou, vrouw? Nou, romantischer dan vaak gedacht ja. wordt door vrouwen. Ja, ja. ja dat. dat ja. Uh, maar ik, ik denk ook wel, want ik heb een aantal interviews gelezen uit, uh, uit Corinne's boek. En ik denk ook als je mannen gaat interviewen en gaat vragen. dan gaan ze het ook mooi maken. Ja. Uh. Dat, nee, dat is niet zo. Uh, dat vrees ik een ah. beetje. Jawel, ik ken, ik, ik ken mijn seksgenoten een beetje. Die kunnen. Trouwens, vrouwen ook. Mens, mensen maken dingen soms mooier. Ja. En dat ja, vind ik ook eigenlijk beter. wel het mooie. Mensen zijn dol op illusies. Nou, ik weet het niet. Corine, uh, je, dat is niet waar, zeg jij. Ja, nee. nee, want sommige okay. mannen... Ik behoor, uh, heb ik het gewoon echt uit moeten trekken, weet je wel. Dat zijn niet mannen die gaan zeggen... Die zitten en zeggen van nou... Heb je het ingevuld nu voor ze? Nee, een verhaal? nee je, je <laughs> blijft gewoon net zo lang doorzeuren... totdat de antwoorden komen. Mm -hmm. Dat is hoe je het doet. Praten mannen er veel moeilijker over? Nou, nee, ook dat niet. Nee, dat kan ik niet eens zeggen. Nee, en ik vond het ook niet gênant. Het was gewoon. Het was een. Uh, nee, ik vond niet dat ze er moeilijk over praten. Je moet wel gericht je mm -hmm. vraag stellen. En ik had natuurlijk. Dat mooie aan dit boek vond ik ja. om er aan te werken. Is dat het inderdaad ook heel organisch is ontstaan. Weet je, dus je hebt één. En die praat dan over een soort van theoretische kant. Dan heb je iemand die. En dan mm -hmm. denk je, oh, nu wil ik ook iemand die iets praat over. Hoe doet hij nou als hij met een vrouw in bed ligt? Mm -hmm. Dus heb ik die Gabriel Goesman gevraagd. Van wat, wat doe je dan? Waar leg je je handen dan? Oh. En, hoe, en wat denk je dan? Weet je, dat, dat vind ik heel erg leuk om te. En Menno Wigman, bijvoorbeeld, die vertelt ja. ook heel erg. Uh, Dichter, ja. De dichter, Menno Wigman, die vertelt heel mooi over uh, ja, hoe het is om uh, besneden te zijn. En hoe dat, uh, mm -hmm. dat, dat heel onaangenaam is en dat hij minder makkelijk komt En mm -hmm. wat mij ook verbaast als iemand, ik vind het wel heel mooi. Dat, iemand, dat hij daar expliciet over was zonder... Uh, op enigszins grof te zijn. Ja, totaal niet. Als je Menno Wigman ook maar enigszins kent... kan niet eens grof zijn. Nee, maar goed. Maar daarom was hij ook een geschikt iemand... om over dat soort dingen te praten. Verder, Robert Vuijsje heb je ook geïnterviewd. Daar heb je die mannen echt uitgezocht... Dat je, dat je dacht, die wil ik? Of? of? Nou, nee, wat ik zeg. Het is, meer, het is begonnen met drie interviews in de Volkskant ja. magazine. En daar zat hier op het vuistje bij. En uh, dan heb je de, de. Het is meer dat je. Wat ik, het is een soort zoektocht, wat mij betreft. En ik denk van, dan heb ik dat aspect, dan wil ik dat ook. Dus daar zoek je die mannen op uh, een beetje op uit. Dus je verwacht een beetje. Of je stuurt een beetje in het gesprek. Van Dit wil ik van deze man weten. En dan wil ik van iemand anders weer weten... hoe het bijvoorbeeld zich allemaal in de hersenen afspeelt. Die heb ik ook. Mark Meeras, die echt alles vertelt over... dat vind ik ook een heel mooi verhaal. Zo. Ja, die ook heel openhartig was, hè? over dat hij zelf verliefd ja, werd. Uh, ja, precies. Of, of, ja, en, ja dus, trekt hij dan weer op zijn eigen liefde. Ja, nou ja echt, uh, Jij bent zelf ook wel openhartig geweest in het boek. Staan ja, op, dat uh, zouden we bijna vergeten. Ja. <laughs> er staan kleinere hoofdstukken tussen... Uh, ja. waarin je je eigen liefdesleven ja. in de loop der uh, jaren... onder de loep hebt ja, genomen. ja. Ja, je ziet er nou een beetje bij te lachen, want ik kan me voorstellen. Want ik heb je net uh, geïntroduceerd als een vrouw die al 25 jaar bij dezelfde man is en drie kinderen heeft. Dan, was dat <laughs> nog even? Denk je dacht, ja, Nou, Nee, helemaal niet. niet? Nee, okay. nee, nee, helemaal niet. Nee, want dit zijn gewoon allemaal liefdes die zich uh, de heel verleden. lang geleden afspeelden. En uh, ja, ik vond het, vond het uh, ook vond het mooi om die, die verhalen van die man een soort bedding te geven. En, en ook, weet je wat, dat je niet alleen uh, een boek krijgt vanuit die man... maar dat ik ook mijn visie op uh, de liefde van mannen geef. En elke keer uh, schrijf ik een soort inleiding waar dan dat... Interview weer een logisch gevolg op is, waardoor het ook elkaar optilt. Dat hoop ik al. Ja. ja, maar je dacht dat is misschien ook eerlijk. Ik vraag hun ja, heel veel ook dat, maar ik, ja, ik, precies. Ik, ik ja. geef ook iets van mezelf. Ja, daarom dat die dat die bekentenissen van die mannen niet de pletter slaan op die witte bladzijde, maar dat ik zelf ook iets terug doe en hen daarmee hopelijk eer aan doe. Zoiets maar wat je wel kan constateren is dat je volgens mij eindeloos door had kunnen gaan met die interview. Nou ja, het boek had ook al een jaar eerder uit moeten komen. Ja, dat ja kan. nou ja, je kan daar je ja. nog volgens mij eindeloos ja. mee doorgaan, omdat je dus ja. merkt toch dat iedereen dus kennelijk de allerindividueelste uh, uh, beleving daarvan heeft en dat nou precies waar Ingrid het over heeft, die vrouwenbladen dus alleen ja. maar de algemene ja. dingen uh, beschrijven en ja. dat je denkt, goh ja, de, maar daar herken ik me maar een beetje in en dan ga ik maar zo leven, kennelijk. Lijkt ja. het een beetje zo dat mensen dan dat schabloon aannemen? Of ja. is dat niet zo? Ja, nee, dat is ook zo, ja. En ik, dat vind ik, maar dat, heb ik, dat doe ik natuurlijk altijd met die stukjes uh, voor de volkskant ook. Het gaat ook altijd over inzoomen. Het gaat nooit over uitzoomen. En dan bereik je de mooiste krijg je de mooiste verhalen. Ga je nog door hiermee? Of is dit uh, gewoon deel even slot? Deel twee? <grijg> nou, ja, of deel 16. <grijg> ik bedoel, volgens mij kan je tot aan je pensionering mee door. <grijg> nou, ik ga nu een, een boek over kanker maken. Dat oh, is ook dat is ook, ja, ja, dat is ja. ook gezellig. En, ja. en u, uh, uh, Renzo verder uh, door. Uh, dit boek is er nu, maar er is nog geen vrouw? Uh, niet vast, nee. <grijg> nee, wel uh, de laatste tijd. de laatste jaar sowieso redelijk wat tijdelijk. Maar... Uh, ja. Ik word steeds verlaten, uh, Mieke. Het is uh, struurig, ja. ja. Je denkt er te veel over na, zou dat het niet zijn? Mm, ik weet het niet, want het boeit ook wel weer. Nah. Oh. Het, het, het punt is, ik heb me een beetje voorgenomen om, om er niet zoveel meer over na te denken. Ah, ja. Maar de, de graf is natuurlijk dat allerlei vrouwen dingen van me willen weten nu. Ja. Ja. Misschien is dat het begin dus van ja. vrouwen iets moois. Het is wel een goed, goed begin van een gesprek in, in het café, lijkt ja. mij. Sowieso, ja. ja. ja. ja. ja. Maar Hartelijk... Zeker als ze het boek gelezen hebben, ja. Dan... Ja. Ja. En ja, nou, schijn ik ja. in het echt wel mee te vallen. In vergelijking met het, uh, okay. Ik heb al vrouwen ja. meegemaakt die dan echt denken van... oh, is dit het medogeloze beest en eh, het oh, boek? Oh. Uh, dat, valt, dat valt erg mee. Dat valt het reuze oh. mee. Ja. Goed, hartelijk dank. Renzo Ferwer ja. hoorde u over zijn boek De Liefdesmarkt. en handboek, een uitgave van Compaan en Corinne Kolen. Haar boek heet Hoe mannen lief hebben. Een uitgave van Balans. Okay. Komt dinsdag pas uit. Hè? Komt aansteunend dinsdag pas uit. Nog heel even wachten. Uh, informatie... Uh, Tweede tekstpagina 260. En op onze website natuurlijk, nieuwsjob.nl. Dank jullie beiden. En, en u worden er al, ja precies, uitgebreid Ingrid, uh, Ingrid uh, Hogevorst. Je hebt drie boeken die je ons uh, wil mededelen... Ja, en het eerste is uh, natuurlijk uh, het, uh, de nieuwe titel van Hans uh, Keilsson. Want van alle Duits-Joodse schrijvers die voor Hitler vluchten... is uh, Hans ongetwijfeld de oudste overlevende. Ja. En dat is natuurlijk uh, waanzinnig. En uh, voor de luisteraars die dit verhaal nog niet kennen... over dit wonderlijke schrijverschap... Uh, jarenlang leidde uh, Keilsson een heel rustig leven. Hij uh, is een Joodse zenuwarts, maar ook dichter en schrijver. En uh, woont in Bussum en heeft uh, volgens mij nog steeds... een praktijk uh, waarin hij kinderen begeleidt met oorlogstrauma's. En hij had... Uh, hij had drie romans geschreven. Eén voor de oorlog. En twee zijn na de oorlog verschenen. Uh, das Leben Keet Waite, Dat is zijn debuutroman. 1933. Uh, dan uh, Comedie in Mineur. Comedie in Mol. Dat is in 1947 verschenen. En Der Tood des Wiedershaggers. In de band van de tegenstander. En die laatste twee boeken heeft hij zijn oorlogservaringen uh, verwerkt. En... Het is heel grappig. Voor hem was het volgens mij zo klaar. Ik geloof dat hij nog wel wat dichten en wat essays heeft geschreven. Maar hij zag toch vooral zijn taak om als psychiater wat te doen. Hij is naar Berlijn gevlucht. Zijn ouders zijn vergast in Auschwitz. En Hij zag waarschijnlijk zijn zin van het bestaan toch meer in de praktijk als psychiater. En dan gebeurt er natuurlijk iets heel moois. Die boeken die zijn min of meer vergeten. En in 2005 komt Fischer Verlag die ooit zijn eerste boek uitgaf... de andere twee niet, uh, op het idee om zijn verzameld werk te gaan uitgeven. Het is allemaal niet zo veel, het zijn niet van die hele dikke boeken. En dat komt uit en uh, Hans Kuizen krijgt die Weltliteratuurprijs. Grote prijs in Duitsland, in 2009. Los daarvan, geheel los daarvan, en dat is dus verkeerd in de bladen vaak gekomen... Uh, is er een vertaler, een Amerikaan... die een Duitse Duits boek vertaalt... en die dat bo dat een boek van hem vindt... gewoon in een tweedehandswinkel. En denkt, hé, hey, dat vind ik eigenlijk wel een heel erg mooi boek. He, in de ban van de tegenstander. Die gaat ermee naar een Amerikaanse uitgeverij... die zegt, ik wil het wel vertalen voor jullie. Oké, okay, dat doen we, dan laten we meteen die twee delen. Allebei de delen over de oorlog. Dus zowel Comedie Mineur als in de ban van de tegenstander. Ja, en dan is het natuurlijk het mooie toeval... dat een recente van de New York Times is uh, uh, Friends and Prose, En Friends and Prose is de biografe van Anne Frank. Dus natuurlijk hebben ze haar dat boek gegeven. En wat doet hij? Zij begint haar recensie met de volgende woorden. En dat is natuurlijk geweldig. Voor drukken gestreste en snel afgeleide lezers... die alleen maar tijd en energie hebben... voor de openingsalinea van een recensie... zal ik kort en duidelijk zeggen. In de band van de tegenstander en Comedie in Mineur... zijn meesterwerken. En Hans Keilzon is een genie. Nou, dit is natuurlijk geweldig. Wat doet New York Times? Die stuurde verslaggever. Die ergens in Bussum, een stad vlakbij Amsterdam hem gaat opzoeken. En dat wordt een groot interview. En uh, dat interview dat wordt gekocht door de Herald Tribune. Die zet het op de voorpagina. En zo begint dus, en, en dat is het leuke aan schrijverscarrières: de heropleving van zijn werk. Kijk, toen dat bij uh, Sanne Marai gebeurde... toen had hij zich net een paar jaar eerder voor de kop geschoten. Toen dat bij Richard Yates gebeurde... toen had hij zich al heel bitter uh, doodgedronken... En Hans Kaalsson leeft en het is natuurlijk een hele sympathieke... en optimistische mens die helemaal geen rechtvaardiging zoekt. Nou ja, en nu begint dat, nu begin deze romans van hem aan een zegetocht door Europa. Nou, en, uh, het leven gaat verder. Dat is uh, dus zijn uh, eerste roman. De roman die gewoon nog bij Fiezenverlaag in 1933 uitkwam. Uh, overigens de laatste roman van een Joodse schrijver... die in Duitsland gepubliceerd kon worden. Een jaar later kwam het op de Zwarte Lijst. En toen is hem ook aangeraden, ga weg... Want dit gaat helemaal fout. En is hij dus naar Nederland uh, gevlucht. En uh, dat boek, dat is... Een, uh, dat is uh, het leven gaat verder. Dat geeft een indringend beeld over dat, uh, de tijd in dat interbellum. Een provinciestadje in de Weimar Rep uh, Rep uh, Rep uh, Republiek. Sorry, waar waarschijnlijk als voorbeeld zijn eigen stad Bad Freienwalde Waar hij dus in 1909 uh, uh, werd geboren. En de verteller is de zoon van een kleine middenstander. Uh, die door de crisis heel langzaam... Stap voor stap hun stoffenzaak kwijtraken. En het is, uh, uh, het is eigenlijk het verhaal van een wanhopige vader. Oud, verdwaald, zonder hoop. Die, uh, die, uh, die zijn levenswerk, hij is altijd uh, vertegenwoordigd geweest langs de huizen. Hij heeft die stoffenzaak met veel moeite opgebouwd. En nu, he, die crisistijd nu wordt hem dat dus ontnomen. En hij zoomt ook in op een vriendschap met een buurjongen. Uh, die eigenlijk een beetje de jeugd uh, uh, symboliseert. Die alle mogelijke manieren probeert weg te komen... Uit, die, uit dat benarde milieu, uit die armoede, uit die ellende. En uh, wegloopt, naar Berlijn gaat, naar Amerika gaat. En uiteindelijk een kogel door zijn kop schiet... En uh, het is, het is een, een, een boek over de uitzichtloosheid van die crisis. Ja. En die politieke situatie die is nauwelijks voelbaar nog. Hè, het opkomst van het nationaal socialisme. En dat vond ik ook wel bijzonder. Want uh, hem is natuurlijk nu gevraagd... Want dat is natuurlijk het bijzondere aan die boeken. dat Hij geeft het beeld van een tijdgenote. Dus, uh, en het eerste wat er uit... Uit, uit Naar voorkomt, is dat niemand het nationaal socialisme erg serieus nam. Iedereen dacht, het gaat wel over. En hij heeft hij een, een anekdote? Hij had een vriendin, eh, een grafologe, Gertrud Mans. En die, hield zich, eh, die, hield, die zag het handschrift van Hitler. En toen zegt ze tegen hem: Oh god, die gaat de wereld in brand steken. Waarop hij zei: Du bist verrukt. He, niemand geloofde dat. Je bent gek, wat een onzin. En het is dus een heel interessant ook om te lezen, en dan heb ik het even over het literaire gehalte van het boek... het, het is natuurlijk ouderwets, het is ouderwets geschreven, veel uitleg. Het deed me soms een beetje aan Teun de Vries denken, de uh, uh -huh. WA-man. Maar tegelijkertijd is het ook uh, heel modern in zijn wisselingen van bijvoorbeeld de tijden. Het is natuurlijk een terugblik, maar die verleden tijd kan hij heel mooi... tegenwoordige tijd, verleden tijd, tegenwoordig. tijd... en dat maakt enorme vaart in dat boek... Ik vond het heel bijzonder om, om zo'n boek te lezen. Oh, en het is natuurlijk uh, het meest geweldige manier... om je schrijverscarrière op deze manier uh, natuurlijk, uh, te eindigen. Oh. Goed, dan uh, Esther Freud. ja Met haar eerste roman, haar, die is Kinky, de kleur van henna... He, toonde Esther Freud uh, zich natuurlijk meteen als een hele warme... en ook geestige schrijfster. En het boek is verfilmd met Kate Winslet. Dus dat gaf haar ook meteen internationale bekendheid. Heeft haar achtergrond toe bijgedragen. Ze is de dochter van de schilder Lucien Freud. En natuurlijk de achterklein, het achterkleinkind van Sigmund Freud. Nou ja, interessanter kan het niet. En dan ook nog een hippie moeder hebben die je door Marokko sleept. Samen met je zus. En, uh, en, he, waarover ze dus dat Heidi's King heeft geschreven. Nou, en haar zevende roman, Een kwestie van geluk. Daar beschrijft ze een groep studenten aan een toneelschool. En die toneelschool, daar heeft ze zelf opgezeten. Want toen ze uit Marokko kwam was 16-jarig heeft ze een toneelopleiding gedaan. Ze is ook getrouwd met een acteur, David Morrissey, die heeft ze daar ontmoet. En die toneelschool die zij beschrijft, dat is een bekende dramaopleiding, de Chalk Farm. Onder andere komt Colin Firth daar vandaan en Piers Brosnan. En daar had ze dus dadelijk nog een appeltje mee te schillen. Want we volgen dus het verhaal ontspannen zo'n 14 jaar. En we volgen vier, uh, vier personages in hun... Carrière in hun, een, een, een, een lelijk eentje, een beetje te dik meisje, Nel Gilby. En dan een mooie, mooie uh, uh, vrouw Charlie... En Dan Linden, dat is een heel ambitieuze jongen. En um, het is eigenlijk een uh, boek dat bestaat helemaal uit allerlei scènes. He, scènes, ze doen auditie, uh, ze, ze eten pizza's in pizza-restaurants. Ze staan op het podium uh, van de toneelschool. We zijn op een filmset in Afrika. En die zin is het een heel vol boek, een kwestie van geluk. En het brengt eigenlijk de scala aan hang-ups van zo'n hele generatie in kaart. Uh, van ja, mensen die... Uh, Gefnuite ambities, um, uh, hun carrière belusten, verdrongen kinderwensen. Ze heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt, moet ik mm. zeggen. Want het is natuurlijk heel moeilijk om uh, de sympathie van de lezer op te wekken... als je zoveel personages hebt. Mm, en dat tof. is ook een beetje de zwakheid dan van het boek, dat het zo overvol is dat je bij toch niet echt die betrokkenheid krijgt. De enige bij wie je dat echt hebt, is die Nel, die Nel hm. Gipsy. En uh, die, uh, die, die, wordt, die Nel Gilby, die wordt uh, vrij snel van die school afgestuurd. Want wat ze laat zien, is die methode van die docenten daar... Pff, die kinderen worden echt geïntimideerd en en klein gemaakt en afgemaakt. Nou ja, zij wordt er dus weggestuurd van... je hebt helemaal geen talent, zoek het maar uit. En uiteindelijk is zij juist degene die de grote carrière gaat maken... als enige van het stijl en in de film komt. En dat vind ik het uh, leuk. Het gaat nooit zo erg diep bij Freud. Maar ze weet altijd wel heel goed dat menselijk gedrag bloot te leggen. Die machtspelletjes, het haantjesgedrag. En maar wat ik nou het meest charmante vind aan het werk... is het is een soort... Het is, als je haar ziet, hè, het is, ik heb haar ook wel eens gezien. Het is mm -hmm. een, zij komt dus natuurlijk uit een heel wild milieu. Nou, Het is een heel keurige... Vrouw, met een moeder met drie kinderen. En ze ziet er ook keurig uit. Ze praat ook keurig echt very English. En, uh, en dat uh, toch in, dat, in haar boeken. het is een soort bitter venijn wat eronder zit. En dat doet me soms aan Helle Hazen denken. Die mm. kan dat ook. Zeg maar een soort een soort verneindig cynisme... maar dan gebracht met een meisjesglimlach. Ja. En dat doet Freud ook. Want ze vertelt het allemaal. En het is allemaal fijn en we nemen het tot ons. Maar uiteindelijk zet ze dus die school... heel erg duidelijk ja. neer. Van jongens... Wat jullie daar deden in de tijd. Het zou wel een soort method acting zijn. Ze gaat daar niet zo op in. Maar je moet jezelf helemaal wegcijferen. Daar komt het op neer. Mm. En, en dat gaat. Het is echt heel intimiderend. Heel mooi. Heel mooi. Uh, Esther Freud, een kwestie van geluk. Ja, En dan een heel, heel bijzonder boekje. Namelijk van Sofia uh, Tol Tolstoy. En ze zeggen hier Sofia Tolstaja. Uh, een zuivere liefde. En dat zit namelijk zo. Toen de grote Russische meester, hè, Leo Tolstoy, die schreef in 1889 zijn kreuzessonate. En dat was op gezagsgezegd was zij not amused met het boek. Want het is een raamvertelling over een man die zijn vrouw doodsteekt uit jaloezie. Ze zou overspel gepleegd hebben. Maar het is ook een boek waarin vooral de man wordt afgeschilderd als een slachtoffer van de verleidingskunsten van de vrouw. En Tolstoy, die is na 1880, heeft de literatuur verlaten... en is een soort goeroe geworden. Hij, ging helemaal, hij werd christelijk en ging de mor, moraal-religieuze relig, richting op. En dat boek is daar ook een pleidooi voor seksuele onthouding. Ook in het huwelijk. Want het was toch eigenlijk niet te combineren met het, het, het, het, het, het, het, ja, de liefde voor God. Maar tegelijkertijd, dat is ontzettend leuk, werd zij zwanger. Want natuurlijk hield hij zich er zelf helemaal niet aan. En dat zij, ach, zij werden dus een soort ricé van de Russische elite. En zij is daar ontzettend boos over geweest. En dat weten we omdat Sofia Tolstoy, die schreef al toen ze haar man leerde kennen. Ze was 18, maar ze had op de 16e al een roman geschreven Natasja. Die heeft ze helaas verbrand. Maar ze heeft ook altijd dagboeken bijgehouden. En de dagboeken van Sofia Tolstoy, dat is... Ooit uitgekomen, ik heb hem nu bij me... Uh, jammer genoeg niet meer te verkrijgen... Sophia Tolstoy dagboeken. Dat is een deel in het privé domein. 1984 uitgekomen. Compilatie van het dagboeken. En daar kun je dat ook helemaal lezen... Uh, hoe, hoe zij dit vond. En ook over haar huwelijk met Tolstoy. Overigens voor de luisteraars... op Google Books kun je het nog wel in het Engels ja. krijgen. Ik heb een <tie> beetje zitten googelen. Maar in Nederlands nou misschien nog tweedehands. Maar het is heel moeilijk om aan te komen. Enfin, zij was er zo kwaad over. Ze dacht weet je... Ik ga een tegenoffensief, ik ga een roman schrijven. Ze heeft hetzelfde verhaal genomen: een man die zijn vrouw vermoordt. omdat hij denkt. Tolstoy laat in het boek in het midden. of ze daadwerkelijk overspel pleegt met zijn vriend. maar heeft in een nawoord gezegd dat ze zich als een hoer had gedragen. en dat dus dat ook. Nou ja, goed, hè? En zij schrijft het dus vanuit die vrouw. En ze heeft natuurlijk in het boek. helemaal de hele huwelijk met Tolstoy. Ja. Het, is een, het is een wat oudere man, nou, dat was bij haar ook zo. Die al een heel seksleven achter de rug had. Trouwt op een gegeven moment een jong maagdelijk meisje. En, uh, en gewoon een verveelde, secondeurige vent wordt. En, uh, en uh, zij zoekt eigenlijk steeds gelijkwaardigheid. En dat krijgt ze niet. En die man die heeft een ziekelijke jaloezie. Yar en die uh, vermoordt haar. Maar wat zo leuk is aan het boek... Kijk, ten eerste, het is zo goed geschreven. En ten tweede, wat was, dat is echt een vrouw, wat was die vrouw de tijd vooruit? Ze zegt ergens in het boek, is dat nou de roeping van een vrouw? Soms alleen maar om het zogen van een kind over te gaan op het tegemoetkomen aan de fysieke wensen van een echtgenoot? En dat dan om en om en voor altijd? En waar is mijn leven dan? En waar blijf ik? He, en ze is ook heel erg open, zeker voor die tijd, over seksualiteit. Ja, uh, ja, het, is echt geweldig. Nou, het boek is dus nooit uitgekomen in haar leven. 75 jaar na haar dood, in 1919 19 is ze gestorven. Dus het boek is uitgekomen in 2004. En dus nu voor het eerst in het Nederlands Zuivere Liefde van Sophia Tolstoy. En, uh, ja, leuk. Heel leuk. Ja. Dankjewel, uh, we gaan het lezen. Uh, Ingrid, als u de... Boek de titels nog even na wat lezen, kunt u terecht op teletekst, pagina 260 en op onze website, nieuwshop.nl We Stomen door naar Haarlem. Het Elisabeth van Turingen fonds, en dat is een fonds van het Kennemer Gasthuis, heeft een buitengewone schenking gedaan aan het Frans Halsmuseum in Haarlem. Elf topstukken met een waarde van rond de maar liefst 100 miljoen euro. Zo werd gisteren bekendgemaakt. Het is de grootste schenking aan een Nederlands museum... sinds de Tweede Wereldoorlog. En de meeste van die elf doeken... onder andere regentenstukken van Frans Hals en Cornelis Versprong... die hingen al meer dan 100 jaar in dat Frans Hals museum. Maar dat doet aan de grote vreugde in Haarlem niks af. Over het hoe en waarom gaan we praten met kunstcriticus... van de volksland Rutger Ponsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u, u, u was erbij gisteren. Ochend, ja. uh, toen er gezegd werd, uh, een verrassing kan het niet geweest zijn voor iemand. Nee, al wel. Maar nee. ik was eventueel niet meer geweest in het museum. Dus ik, ik, ik kon me niet meer precies het schilderij herinneren. <lacht> Waar het van, van ons Hals. En het was echt een, uh, een ceremoniële opening, echt met zo'n doek ervoor en dan linten eraan en ja. de voorzitters van dit en de voorzitter van dat en de burgemeester. En dat hangt er, er dus al nee, honderd jaar. In Bruikland en van het Kennemer gasthuis. Ja. En het Kennemer Gasthuis, waaronder deze fundatie valt... deze Elisabeth van Turingen Fonds... die uh, kon, heeft besloten om het uh, uiteindelijk als schrift te geven... ook een van de redenen hoe gewoon pragmatisch... Het onderhoud van dit soort schilderijen is groot. Duur, ja. En je zag aan een ja. paar schilderijen dat ze moesten geregistreerd worden. En wat volgens mij ook nog helemaal niet ter sprake was gekomen... dat zelfs het topwerk, want je had het over elf topwerken... dat is een beetje overdreven. Er zitten een paar topwerken bij en een paar zijn geen topwerken. Dat is een topstuk van Frans Hals. Nou, toch? de topwerk van Frans Hals, wat dus donker is... en wat ook nog schoongemaakt moet worden. Dat is op zich al... Op de markt? Als je het op de markt zou brengen? Kan niet, want dat, dat, dat, dat zijn van die zeldzame dingen. Die worden gewoon niet op de markt gebracht. Hij heeft maar drie regentenstukken geschilderd. Uh -huh. Dit is het eerste ervan. Twee andere hadden ze al in de collectie. Dus nu hebben ze de volledige regentenstukken. Dat is uniek. In, in hun bezit. Dat ene schilderij wordt al tussen de 80 en 110 miljoen euro opgeschat. Dus we hebben het tegenover mij, echt gedragen. Ik, ik dacht nog even, het kennen mijn gasten, dat daar zijn drie vestigingen van in Haarlem Precies. En, en de omgeving. Uh, ik hoef uh, de luisteraar ook niet uit te leggen... in wat voor moeilijkheden die ziekenhuizen zijn qua financiering. Ja, het is natuurlijk waarschijnlijk een schandelijke gedachte. Nee, helemaal ze, niet. Als ze dat verkocht hadden, dan hadden ze toch uh, voorlopig een uh, leuk nee, feest nee, ik kunnen ik heb vanmorgen daar? in de voorschrift ook een, een, een stukje over geschreven. Als, als de nood aan de man zou zijn geweest en ze hadden een groot gat in de begroting... omdat we zeggen de overheid heeft besloten om uh, iets in de gezondheidszorg te gaan doen... dan is de, is de nood aan de man en dan kan je het gaan verkopen. Het enige, ik bedoel, er zijn waarschijnlijk een paar redenen... en de belangrijkste reden is zeker dat uh, het, het Kennemer-gasthuis... Uh, waar dus, dat is eigenlijk een conglomeraat van ziekenhuizen... daar valt onder het Elisabeth-gasthuis. En dat Elisabeth-gasthuis, daarvan de regenten uit de 17e eeuw... die hebben toen opdracht gegeven voor het schilderen van twee stukken. En die zitten, dus het is eigenlijk de erfenis van dat oude oh. gasthuis... wat nu aan, als gift wordt gebracht aan het ja. Haarlemmer... Dus met andere woorden, er is een duidelijke, zou zeggen, euh, liefdevolle relatie tussen het ja, gasthuis Zou ze daar niet op een of andere manier op een goed moment toch overwogen hebben? Ja, wacht nou eens eventjes. Dat kunnen we wel weggeven als we verkopen zijn, maar die is het komende jaren uit de ja, Nee, ik denk dat in dit geval toch, en dan geloof ik ze toch wel een beetje op het woord hoor, dat de, de oude verbindenis tussen het gasthuis en de gemeente Haarlem... Het Gashuis het heeft lange tijd, eeuwenlang om de hoek gezeten bij het, Haarlem, bij het Frans Halsmuseum. Dat die verbintenis, de regenten die gisteren van het Kennemer Gashuis dit werk aanboden... zijn eigenlijk de erfgenamen van de regenten die op de schilderijen ja. staan. En ik geloof in dit geval wel op een woord dat de verbintenis met Haarlem groot is... En dat, dat er is ook wel overigens vier jaar aan gewerkt... Hè, door Karel Schampers, de directeur van het Frans Halsmuseum... die vier jaar lang eerst gezegd hè, van... Uh, jullie hebben dit werk bij ons al lang in bruiklijn. er is al een soort relatie, die dingen moeten opgeknapt worden. Wat denk je ervan? Want ja. als het opgeknapt moet worden, wat al sowieso een ton kost... Zo, hè, minstens een beetje schoonmaken... Dan is het wel zo dat het kennerme gasthuis dat we moet doen. Zij zijn de, ja. ja, de ja, moeten betalen. Ja, ja, tuurlijk. En nou was dit ook al uh, van tevoren aangekondigd. Jongens, er komt, een, he, er komt iets bijzonders aan. Er wordt een grote schenking gedaan. Was het ook niet in... Heel klein beetje een tegenvallen dat het niet om iets Tuurlijk, heel nieuws ging. Natuurlijk <laughs> was het een tegenvallen ja. toen wij lucht kregen. Is Gewoon. dat zo? Ja, natuurlijk. Wat, wat had men nou gedacht? Ja, ja, we hadden gedacht van het was 16e en 17e eeuw, dat begrepen we wel. Ja. En wij dachten van nou, dat komt onbekend werk uit een privécollectie, wat nog nooit iemand gezien heeft met een aantal topstukken. Niet, ja. niet twee, drie, maar echt een aantal topstukken. Ongekend. Hè, ja. Die van onbekende meesters. Eindelijk ontdekt. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk en de nu, confituur. Dat was, dat was een kleine tegenvaller. Ja, dus daar had, hebben ze misschien ja. net iets te veel opgeklopt. Precies. De grootste schenking van de... <laughs> maar dat ja. is op zich wel interessant. Hè? De, het woordgebruik is in dit geval interessant. Grootste schenking van, in de naoorlogse geschiedenis van het Nederlandse musea. Dat geeft inderdaad aan dat voor de oorlog er deze schenkingen heel normaal waren. En dat klopt natuurlijk want alle musea in Nederland... al grote musea, denk aan het Bormals van Beuningen... Van Alpenmuseum, Stedelijk Museum... zijn allemaal opgericht met particuliere verzamelingen. Dus die schonken dat aan de stad en de stad... of aan rijke particulieren. En de stad dacht, we gaan naar een museum... Oprichten. En na de Tweede Wereldoorlog is dat drastisch veranderd. Toen zijn die musea eigenlijk allemaal... Zullen we zeggen, in het sociaal-democratische subsidiestelsel terechtgekomen te En dan hebben de particulieren zich wat vervreemd van het museum. Ja. Daarom is dit dus een interessante casus. Ja. Die vervreemding is nu eigenlijk... Je ziet nu dat de vervreemding tussen particulieren... particulieren hebben altijd een beetje argwaan... tegen die rare elitaire musea. Ja, want die musea vinden het wel leuk om een schenking te krijgen. Maar ja, de helft gaat dan toch weer de kelder in. En, uh, en die musea vinden. De ook, helft? Nou ja, goed. Plus dus de rest. Zeg, plus de rest. Dus, en, en die particulier denken altijd van. Schenken aan een museum. Nou, dat, is, dat doen we niet. En die musea vinden die eigenaren natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk brutaal en eigenzinnig en, en, en ook niet dat biedend wat ze altijd hebben gedacht dat ze ja. zouden bieden. Je ziet alleen de laatste tijd. En dat komt ook omdat die subsidiëring natuurlijk afgenomen is in Nederland. Dat de, dat de connectieën, de animositeit en argwaan tussen die twee partijen iets minder is geworden. Ze moeten wel, die musea. Die moeten gewoon meer naar de particulier. Want daar zit niet alleen kapitaal, maar er zitten ook gewoon oh. schilderijen. Ja. En als je dat zelf niet meer kan kopen, dan ga je natuurlijk toch weer... Zoals in Amerika het heel normaal is dat je met... met in Amerika heb je niet alleen een goede relatie met een, een particuliere verzamelaar... omdat je denkt, ik krijg die verzameling. Een goed museum in Amerika bemoeit zich ook met de opbouw... van een verzameling van particuliere collecties. Maar die denkt, op termijn krijgen we dat. Die adviseert er van tevoren. Ja. En noir. dat gebeurt steeds meer. Je ziet ook, ik was pas geleden of vorig jaar in, in Londen... met de grote kunstbeurs. En daar zag ik veilingmeesters met particuliere ballen bij galeries... rondlopen, rondleidingen geven. Ik denk, dat is raar. Dat zijn dus partijen die je normaal niet bij elkaar nee. ziet. Maar iedereen heeft dus blijkbaar belang bij. En musea hebben dus steeds meer belang bij... dat er een goede collectie wellicht geschonken wordt. Dus als Karel Schampers van het van het Frans Halsmuseum vier jaar aan het onderhandelen is... om dat los te krijgen, dan zijn gelukkig nu, volgens mij... je ziet het ook in het Boijmans van Beuningen... steeds meer mensen die een missionaat oprichten... en proberen verzamelingen van particulieren binnen te krijgen. Zitten dus, er daar nog allerlei voorwaarden aan? Zitten voorwaarden. In dit geval was de voorwaarde dat zij deze schenking zouden krijgen... mits het, inderdaad de, de schilderijen die opgeknapt moesten worden... en echt uh, drastisch gerestaureerd... dat die ook gerestaureerd zouden worden... Dus de kosten van de restauratie. komt nu op het konto van het museum. en niet meer op de normale eigenaar. De vroegere eigenaar. En ja. Dat is een groot verschil. Ja. En halen er nou ook opeens andere bordjes bij? Of kijkt men nu opeens anders naar die doeken? Nee, nee. natuurlijk niet. Nee, nee, nee, het is meer dat het nu allemaal bij elkaar is. En, uh, en, dat het, en ook heel belangrijk. Want je kan ook nog overwegen dat zo'n gasthuis denkt van. nou ja, we. we, we want ik heb ze ook gevraagd. Uh, Hadden jullie het ook naar het Rijksmuseum kunnen schenken? Ja... En nou, in is musea, in dit geval is het ook goed dat het in Haarlem blijft. Ik bedoel, ik ben niet een soort aanhanger van dat als een regionaal en lokaal moet blijven. Maar het is soms heel goed om te weten dat je gaat naar Haarlem... je gaat naar het Frans Halsmuseum, omdat het Frans Halsmuseum een goed overzicht geeft... van het begin van de 17e eeuwse schilderkunst. Hè. Zoals ze die later in en Amsterdam hebben En ook niet voor van. niks het Frans Hals Precies. Dus je, het is ook, het kan een Frans Hals ook in het Rijksmuseum hangen. En in eh, welk museum ook. Maar het is wel leuk dat... De regionale musea in Nederland zich steeds meer profileren als en het is zijn natuurlijk ook een prachtig hier museum. Moeten... Het is een prachtig museum. Ja. En ze mogen het waarschijnlijk ook niet verkopen. Dat zal toch ook wel als voorwaarde gesteld zijn? Mm, het is cultureel uh, erfgoed. Uh, en dat is ook het, dat, daarom is het casus interessant. Bruiklenen, uh, Eddie de Wilder zei het al destijds in het Stedelijk Museum: uh, bruiklenen zijn voor een museum heel vervelend. Want je hebt het nooit. Je hebt nooit het eigendom. Maar je denkt wel dat je het hebt. Zeker als je het honderd jaar hebt. Sterker nog, als je een prachtige Cezanne hebt... dan denk je van, weet je wat, dan kopen we nog een Monet bij... en we kopen een Picasso en dan hebben we een mooi ensemble. Totdat de eigenaar van die Cezanne zegt... ik denk dat ik het maar eens ga verkopen. Ja. En dan heb je een enorm gat in je collectie... en een leegte op de muur. En dat is voorgekomen. En dat he? gebeurt ook. Nou, de, de, de, de beroemde Cezanne-tour, de César heet het geloof ik... dat is een prachtig... Uh, uh, landschap uit Exo Provence. Dat hangt in het Boermans van Beuningen. Dat was niet in het bezit van Boermans van Beuningen. En dat is uh, eind jaren 90 uh, werd dat ineens besloten om dat op de markt te gooien. Dat oh. is toen uh, er is volgens mij ook nog een wet voor veranderd. In ieder geval, er is, met veel geld is dat behouden voor Nederland erfgoed ja. Dus in die zin is het heel goed dat bruiklenen overgaan in giften. Hartelijk dank. Uh, voor de komst naar de studio hoorden dus kunstcriticus van de volksland Rutger Pons... over de schenking van elf topstukken door het Kennem-Gasthuis... aan het Frans Halsmuseum in Haarlem. En gaat u er vooral kijken, want het prachtig museum... en een mm. mooi straatje waar het in zit. Zometeen kamerbreed met de gast Tweede Kamerleden Mirjam Sterk... van de CDA, Tofik Dibi van GroenLinks. Het gaat over de Noord-Afrikaanse vluchtelingen... die via Lampedusa naar Europa komen. Mannix Noorden komt ook, PvdA. Tot zo. Scherp. Nou, u bent uh, gewoon actueel onderzoekend. Gewoon Kritisch. De feiten zijn inderdaad belangrijk. Ook Argos en verschillende andere. Luister naar Argos. Onderzoeksjournalistiek tot op de bodem. De uitzendingen hebben geleid tot veel vervolgpubliciteit en vanzelfsprekend ook kamervragen. Straks van kwart over twaalf.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 Dit is Radio 1.